De opgepakte bendeleden waren al begonnen met proefzendingen van cocaïne. Vorige maand werd een container met 373 kilo coke onderschept. Een Amerikaanse soldaat is veroordeeld tot een levenslange celstraf... voor het plannen van een aanslag op een restaurant vol militairen. Hij werd vorig jaar gearresteerd in een motel in de buurt van de legerbasis in Texas. In zijn kamer werden wapens gevonden en materialen om een bom mee te maken...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 De Nacht van Uw Leven. Astrid de Jong. Twintig mensen die in een radiobiografie van een uur over hun leven vertellen. Dat was de insteek van De Nacht van Uw Leven. En we zitten er middenin het vierde uur van de tweede aflevering van De Nacht van Uw Leven. En de gast van dit uur is Wim. Wim van Harskamp. ...komt ter wereld op 18 januari 1949 in Blijswijk. Op school tekent hij al bergen. Die vindt hij fascinerend. Zodra hij kan, begint hij met bergbeklimmen. Als eerste Nederlander bereikt hij de top van de K2... ...en loopt hij door onherbergzame gebieden. Op zoek naar avontuur en vrijheid en vaak helemaal alleen. Maar wat heeft het hem opgeleverd? En wat heeft hij ervoor moeten laten... Astrid de Jong gaat een uur lang in gesprek met Wim van Harskamp. Wim, wat geef jij? Een stevige hand, zeg. Is dat zo? Ja, dat moet natuurlijk ook wel, vooral dat bergbeklimmen, of niet? Nou, met bergbeklimmen heb je je handen niet zo veel nodig. Echt hoor. niet? Nee. Oh, ik heb het niet. Het, uh, het klimmen wat ik <laughs> deed. Ik heb het nooit begrepen, bergbeklimmen. Ik ook niet. Nou, maar je hebt het toch heel lang gedaan? Ja. Ja, dat klopt. Oh. Uh, alleen, uh, daar, daar hoef je geen begrip voor te hebben. Ik bedoel, uh, je gaat... In mijn leven, ik, ben op, uh, ik tekende op school Bergen. Ik, was, ik ben opgegroeid in Blijswijk. Nou, dat was het, uh, het tuindershart van, uh, van Nederland. Vrij vlak. Lees. Sorry? Vrij vlak. Vrij vlak, ja. ja. Alleen, uh, wat ze daar wel hadden, dat waren uh, ketelhuizen... waar schoorstenen bij klommen. En als... 10, 11-jarig veentje, misschien zelfs iets jonger... klom ik in die schoorstenen. Die leken voor mij toen de tijd wel uh, 50, 60 meter hoog. Achteraf blijkt dat, iets, dat iets te hoog ingeschat zijn. <lacht> ik denk dat het meer uh, 6, 7 meter wordt. Maar dan was al... ik bovenin de schoorsteen. Ik stond, boven op het schoorsteen, stond ik op, op het uitroetvak. Daar stond ik met beide benen zo op een rand. En daar stond ik over het gebied te kijken. Dus last van hoogtevrees had ik niet. Nee. Ga je automatisch, nou automatisch wil ik niet zeggen, maar je leven terugkijken en denk je, oh daar begon het dus. Ja, ja. toen al klimmen inderdaad. Ja, toen al uh, grappige dingen doen. Blijswijk, uh, uit wat voor gezin kwam je? Ik kwam uit een gezin, mijn moeder was uit, uh, uit Duitsland gekomen, mijn vader was boekhouder voor de oorlog, 19. 32 is mijn moeder ook 36. Is mijn moeder naar, naar, vanuit Duitsland naar, uh, naar Nederland gekomen? Is mijn vader en is uh, getrouwd. Gezin van uh, vijf kinderen. Ik heb vier zussen boven. Me. Ik ben de jongste. Ja. Knapste ook? Intelligent <lacht> ook zeker. Dus... Jij durft. <lacht> Zijn ze er nog, alle vier in beide? Uh, ik denk het wel, maar ik heb weinig of geen contact meer oh. met mijn zussen. Oh, waarom niet? Uh, omdat ik in, in, in, in de jaren zestig opgegroeid ben. En mijn zussen waren allemaal ouder. En die begrepen dan niet dat je heilig huisjes om moest trappen. En dat je ja. rottigheid uit moest halen. Klein jongetje, ja. En een jongetje, dat ja. ook nog. Dus, en allemaal al veel eerder verkering. Omdat het allemaal ouder is. En dan merk je dat twee jaar in die tijd, twee jaar leeftijdsverschil... gewoon heel erg veel is in ontwikkeling ik ging de straat op mijn mijn zussen waren wat ik me kan herinneren hoor mijn zussen waren 14 jaar en die waren nog verstoppertje buiten aan het doen en toen ik 14 jaar was was ik rottergaat dat uithalen en was ik uh, sigaretjes aan het draaien met met uh, wietstokjes erin dus dat verschil Twee Jaar in die tijd is zo ontzettend groot in de jaren zestig. Zo ontzettend groot. Ah, het was, verschil was gewoon groot. Het ging niet eens om ja. die twee jaar, maar je was gewoon een ander kind. Ja, ook dat. Hoe zou nou, dat gekomen zijn? Nou, ik denk dat ik de jongste was en dan ook nog een, een, een, een jongetje. jongen. Dus. Ja, ja. En, en het, het, het opvoeden was anders natuurlijk. Mijn ouders zus werd veel strakker opgevoed als het jongste jongetje. Ja. Dus, dus, ja. En, en, en dan jaren zestig. Ja. ja. Waarvan je dacht dat je alternatief was, wat je dus helemaal niet was. Nee, iedereen was alternatief. Ja. Dat dacht je, ja. Je had allemaal lang haar. Ja. Ik ook. Ja. En je dacht, god, uh, ik ben, uh, ben zo alternatief als de pestme. Maar... Dat ben je dan in de stad. Nee, dan moet je heel oud voor worden om daarachter te komen. Op ja. een gegeven moment valt het meurtje en dan denk je... Nee. <laughs> Het was helemaal niet zo Wat dacht ik eigenlijk? Ja, daar draait eigenlijk dit hele programma om. Ja. Dat je op een gegeven moment inderdaad terug kunt kijken... en denkt van, och, ja, ik dacht dat ik het allemaal al wist. Ja. En toen wist ik dit en dit en dit nog niet. Hoe ging het op school met dat klimmende jongetje? Oh, best wel aardig. Oké. Okay. Uh... Als je bergen mocht tekenen, was het goed? Uh, nou, ik zat voornamelijk naar buiten te kijken. Ik weet ja. nog wel dat ik uh, teruggefloten werd door, door mijn leraar... en, en ik heb die man echt twee, drie minuten niet gehoord. Gewoon omdat ik met constant naar buiten zat te kijken. En met je gedachten ook buiten was. Voornamelijk, ja. Ja. Ja. ja. En wat wilde je worden? Ik was eigenlijk van plan om uh, instrumentmaker te worden. Dat oh. vond ik wel interessant. Het is er alleen nooit van uh, gekomen. Ik heb wel mijn technische, technische school gedaan. Maar het is er nooit van gekomen dat ik dat geworden ben. Maar was je ook muzikaal? Of was het meer de uh, interesse Ja, uiteraard voor... muzikaal. Maar dat was allemaal veel, uh, veel te hoog gegrepen. Uh, dat, uh, Den Haag, Den Haag is vlakbij. Nou, het barstte daar van de beentjes. Dus ja. het uh, was niet voor jou weggelegd. Daar... God, die kwam uit een boerengat, zeg. En dan, en dan uh, zaterdagavond, vrijdagavond. Uh, zat je met zes, zeven jongens vanuit. of, of uit Blijswijk. stond je voor de, voor de, onder de lantaarn. en je ging om negen uur ging je naar de kroeg toe. en dan ben je uh, bezopen. en om twee uur reed je naar huis toe. en dat was de opvulling van de zaterdagavond. Pas later ging je, ging je richting Den Haag. maar dat was al veel te laat om gitaar te leren spelen. Ja. Maar nooit een instrument bespeeld? Piano. Piano. Ja. En hoe goed? Uh, ik denk redelijk goed. Alleen ja. mijn leven ging compleet andere kant op. Ja. En dan heb je geen tijd meer. Of tenminste, de tijd zat, maar je speelt geen piano meer. Wanneer ging je leven compleet andere kant op? Uh, toen ik 22 was. Oh. Want, uh, maar wat heb je gedaan in die tussentijd? Die ik heb technische opleiding gedaan? Ja, ik heb een opleiding gedaan als, uh, eerst als, uh, als schilder. Ja. Uh, daarna ben ik uh, autospuiter geworden en daarna ben ik verzekeringsagent. Uh, oh. Nee, ja, verzekerings, uh, geen agent, uh, uh, verzekeringsexpert die uh, de schadeauto's schade uh, schade afhandelt met een garage of omgekeerd met een garage. Omdat je autospuiter was, wist je wat een schade ongeveer... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat werd toen allemaal nog op de achterkant van een... Okay. Papiertje geschreven. En dan ging je met zo'n uh, iemand van een garage. Ging je uit zitten rekenen wat het allemaal aan uren kostte. En dat heb ik drie, uh, vier jaar gedaan. Ik heb daar ook mijn, mijn papieren voor gehaald. Maar ja, toen was je 22. Ah. En toen? Ja, toen was ik iets ouder. Kijk, je, ben eerst, uh, je, je doet eerst al je cursussen voor autospuiten. Mm -hmm. uh, Avondcursussen, parelmoes, al altijd gezeur meer. Uh, en dan dan begin je te merken dat dat niet is waar je voor op de wereld uh, bent. Ik voelde al vrij snel dat ik niet daarvoor geboren ben... om tussen vier muren te lopen met kop en stof. Dat had ik wel vrij snel door. Toen ben ik schadexpert geworden. En toen, zo'n beetje tussen mijn 22e en 27e... is dat dus zo'n beetje vijf jaar schadexpert. En in die periode uh, kom je dan met mensen in aanraking... die toch wat verder ontwikkeld zijn als ik was... Ja, en dan een gegeven moment ga je auto rijden en een gegeven moment kom je in Oostenrijk terecht en dan kom je met verkeerde mensen in aanraking. Die zeggen van, nou, als je die bergen leuk vindt, moet je maar eens met mij meegaan. Hoezo verkeerde mensen? Ja, ik noem het altijd verkeerde mensen. Want die hebben me op het pad van het bergbeklimmen gebracht. gebracht. Oh. Dus dat zijn ja, verkeerde voor mensen, omgeving, Verkeerde vrienden. Voor mijn, mijn ah. omgeving waren dat foute mensen. Oh, oké okay. ja. Want het werd afgekeurd dat je ging nee, klimmen. Nee nee, nee, nee er is nooit iemand in mijn leven die, die iets eh, afgekeurd heeft. Want daar kreeg je gewoon eenvoudig weg. en Dat Geen klinkt arrogant. Niet voor. zo bedoeld. maar Daar kreeg ik ze ook altijd niet voor. Maar even voor mij. Want je zegt je gaat autorijden en je komt in Oostenrijk terecht. Ja. Maar je komt niet zomaar in Oostenrijk terecht. Er komt nee. een moment dat je denkt, ik ga naar Oostenrijk. Wat zocht je in Oostenrijk? Nou, dan? Omdat ik wist dat eh, Oostenrijk, dat was land van de bergen. Ja, het was, er was die fascinatie met bergen. Ja. En je denkt toch die schoorstenen of de, de, die blik dat je naar buiten keek, je zoekt iets. Ik wist helemaal niet. Ik wist alleen dat in Oostenrijk bergen waren. En ik wist helemaal niet hoe die bergen opgebouwd waren. Ik wist helemaal niet weet ik dat dat, dat een heel veel op elkaar gestapelde stenen zijn... die misschien aan elkaar vastgevroren zijn of waar sneeuw op ligt. Ja, tuurlijk. Van, van foto's weet ja. je dat er sneeuw op hoge bergen uh, sneeuw ligt. Dat, uh, dat is logisch. Alleen, ja, sneeuw, ho, ho, hoe kom je daar? Ik was zo ja. groen als de pest. Maar jij wilde naar die bergen, reed naar Oostenrijk. Ja. En het is ook een grappig. Ik kwam mensen tegen die zeiden, nou, kom maar... Ja. En wat was de eerste uh, trip die je maakte? De eerste uh, was een, uh, teruggezien een uh, fikse wandeling. Maar ja, dat vond ik leuk. En ik uh, k -k heb s'avonds uh, zitten vertellen. Ik vond dat er geweldig. Ik heb 200 uh, foto's genomen. <laughs> van van de, al die bergen. Van de van van van losse, ja. losse steen. Ja. En toen zei ik, nou uh, morgen, morgen of overmorgen, weet ik niet meer precies. Dan ga ik echt klimmen. Ja. Dus, en toen zijn we naar de Kloektoerm uh, gegaan. En de Kloektoerm is uh, de hoogste berg van Tirol. En, en uh, voordat we dat ding gevonden hadden, het, was al een halve dag voorbij. En maar, wie waren we in dit geval? Dat was uh, een Oostenrijker, Robert Kleen. Uh, en daar heb ik achteraf acht jaar mee geklommen. Oké, okay. ja, dus uh, we ja. hadden meteen een klik, ja. Ja, maar had je ja. in de tussentijd in Nederland niet al geoefend met klimmen... of spullen gekocht om te klimmen? Helemaal niks. Nee, ik nee. ging gewoon naar Oostenrijk. Ik ging naar, naar Oostenrijk. En, en ging je die tweede dag ook gewoon een berg op? Ja. Wat had ik, je aan dan? Ik kan me nog herinneren dat ik... Uh, ik had wel iets zwaardere schoenen aan. Omdat je, je ging toch ging naar Oostenrijk en, en, <laughs> en oké, okay, misschien ging je wandelen. En, en ik had wel wat zwaardere schoenen aan. Een rugzakje een, een rugzakje, een compleet ander rugzakje... als zeg geavanceerde spul wat er nu is. Maar kom, en zo ging hij omhoog. En, en uh, ja, goed, uh, het idee... Ik had het idee dat het uh, de meest levensgevaarlijke berg was... die, uh, die er bestond. <laughs> Terwijl nu achteraf, denk je? Ja, ik rij er nog wel eens voorbij als we gaan, als ik, als we gaan skiën, mijn vriendin en ik. Dan rij ik er nog wel eens voorbij en dan denk ik, oh ja, daar ligt hij. En dat blijft wel altijd zo in gedachten van... hoe we naar de voet van die berg gereden zijn... en hoe we hebben staan kijken hoe we naar, naar, naar boven gingen. Dat wisten we alle twee nog niet. Maar het was wel het begin van een, van een carrière. Ja. Viel het mee of tegen, dat klimmen? Ik heb niet eens het gevoel gehad dat het, me, dat, het, dat, het, dat, het, dat het tegenviel. Ik was in de bergen en ik ging omhoog... En, en... Ik kan me niet herinneren dat ik daar één moment getwijfeld heb... of gedacht heb van dit doe ik nooit meer. Ja. Nee. Grappig dat dat gewoon een ding kan zijn wat je graag wil doen. In de bergen en omhoog. Ja, maar als het, zo denk je helemaal niet. Nee. Je, je, op, op dat moment helemaal niet. Pas als de grote bergen, de, de echte bergen eraan. Uh, uh, uh, God, wat, wat nog meer in de Alpen. Uh, dat, dat soort bergen. Dan... dan dan begon je aan het echte werk. Maar hoe lang duurde het dat je van, dat je van die, die eerste berg... Oh god, een jaar in, later. Uh, een, een, een jaar later ging we, Twee jaar later. Er is één jaar geweest dat ik zestien keer naar Oostenrijk reed... in het, in het jaar om gewoon drie, vier dagen... bij mijn toenmalige uh, bergvriend te zijn... om, om om bergen te beklimmen. Dat was het tweede jaar. Toen hebben we meest lullige bergjes beklommen... maar wel eh, ook ijs geklommen. Dus ook met, met, eh, met ijsboorden erin. Watervallen eh, gedaan. Bevroren watervallen. Uh, uh, Stijgijzen onder je schoenen. Toen begon het eigenlijk uh, pas echt te klimmen. Toen, toen werd het echt klimmen. En dat was eigenlijk het werk wat, ik, wat mij voorstond. Gewoon een, een stijl ijswand uh, opklimmen. Nou, toen uh, twee jaar later zei die van ik weet hier een hele mooie wand. dat is de wildspitsen noordwand wildspitsen noordwand wildspitsen is ijs het is je, je, je gaat de de bergen in je steekt wat zadels over je gaat met skis de berg, ik nog nooit geskies ineens stond ik op skis ja waar haal je die spullen dan vandaan en de uh, ik ik haalde veel uh, gebruikmateriaal. ja maar op een gegeven moment uh, reikte dat niet meer toe. Dus dan moest je aan ander uh, materiaal waar ik, waar ik niet zoveel verstand van had. Robert had wat spullen, Robert had wat skis. Uh, ik had zelf had ik, uh, had ik inmiddels wat, wat, wat pikkels ge, gekocht. Pikkels? Ja, de, <laughs> wat, wat ijspikkels die je erin slaat en okay. ook... Uh, het bouwde zich lang, de voorraad bouwde zich op. Ja. Ja. Ja. Geleidelijk aan begon je een aardige uitrusting uh, te krijgen. Ja. Ja. Maar had je dan ook niet de behoefte om research te doen... en te gaan trainen? en te gaan. Het was alleen maar daar naartoe en klimmen. Ja. Ja. En zat er ook iets uh, zelfs? Research? ja onderzoek ja ja dat ja. begrijp ik ja. Waarvoor? nou ik zou me kunnen maar dat zou ik zou nooit een berg beklimmen maar ik zou naar Nederland gaan en ik zou tegen iemand die gespecialiseerd is in bergbeklimmen zeggen van goh wat moet ik, moet ik doen moet ik mijn armspieren trainen moet ik gaan trainen in wandelen moet ik mijn conditie opbouwen moet ik zuurstofoefeningen gaan doen moet ja, ik dat soort dingen zou naar, ik gaan doen naar wie moet naar wie moest je naartoe in Nederland in die tijd ik veel iemand die berg beklimt ja, naar, naar de naar de Ronald Naar. De naar. Kolik, toen dat ja, <laughs> die hebben ook vaak genoeg probeert te bereiken. Maar <laughs> dan komt toch weer het verhaal. Jezus, je komt uit, uit, uit Blijswijk. Hey. En, en naar... Wie denk je wel dat je bent? Was een, dat, dat was een naam. Ja. Toen de tijd al. Ja, maar ik sprak met uh, Michel van Seist... in het eerste uur van dit programma van vannacht. En die was helemaal gek van Hans Kazan. En die heeft als, als, als, als jongetje, als tienjarig jongetje... schreef hij brieven naar Hans Kazan... van ja. ik wil net als jij, wat jij doet wil ik ook. En die kreeg allemaal tips en trucs ja. en uh, dingen van Hans Kazan. Ja. Maar, dus maar, ik kan me voorstellen dat dat... Het... Ronald Naar was voor mij onbereikbaar. Ja. Die was altijd weg. Ten ja. eerste was dat altijd, al, ja, altijd was weg. Altijd, ja. En, en uh, Ronald Naar, nu kennende... Het programma gaat niet over Ronald. Naar. Na, nee. het, uh, het over het, jou? Ja. Het, het, uh, Ronald naar nu kennende. Ja, dat was niet het meest vriendelijke mens wat nee. rondliep voor figuren zoals ik. Is dat bergbeklimmers eigen? Ja. Dat je een beetje egocentrisch moet zijn. Een beetje. <laughs> dat ben ik zelf ook geworden? Maar dit verhaal al al bij het stukje ijswand, denk ik, zat er ook niet iets zelfdestructiefs in. Was je niet? Was het? Waren het niet hele grote risico's die je nam... om zonder enige kennis en training even een ijswand te gaan? Was het niet gevaarlijk, is eigenlijk mevrouw. Ja, maar waarom, waarom? In deze tijd, ga ik even, spring ik even naar deze tijd toe. deze tijd gaat het altijd over veiligheid, risico's. Ik zie, ik zie mensen fietsen met helm op. Ik zie skiers met helm op. Wil ik zo leven? Nee. Ik, nee. ik, ik, ik wil een risico's zo wat. We, we zitten in jaren zeventig. Half jaren zeventig. Veiligheid was toch helemaal niet. niet een veiligheidsgordel in je auto hoeft je niet eens te draaien. Nee, nee. Dus, maar uh, in een auto zitten zonder veiligheidsgordel en een uh, steile ijswand beklimmen. Daar zit nog wel een uh, verschil tussen. Als je dat zoekt, dan, dan ja. kijk je. Dat, dat, dat zie je toch niet. Het enige wat je wil, is. is naar die ijswand en zo snel mogelijk. en kijken. Ik, had in, ik had intussen had ik wel wat meer ervaring gekregen. Oké, okay, ja. nog lang niet zoveel om te zeggen van... nou, ik ga dit eens even alleen doen. Nee, dat kwam, dat kwam naderhand. Maar je, je, je, keek, uh, je keek naar de ijswand. En, en nou, als, uh, als Robert in zijn handen stond te, stond te wrijven... dan wist je al van... hé, hey, er gaat wat gebeuren. Maar je bouwde het wel op. Je begon niet met de allermeest ingewikkelde toestanden. Je ben, er ging steeds iets moeilijks. Oh, ik zie in je gezicht dat je het helemaal niet ophoude. Nee, we <laughs> begonnen niet met... De... Zo ingewikkeld mogelijk. Uh, ja, want zo leerde hij het, het, uh, het snelste. Ik heb skiën geleerd, ook door hem. Hij zette me op ski's, Hij zegt, nou, we gaan hier naar beneden. <laughs> Oké, okay, we gaan hier naar beneden. En toen we beneden waren, zo, jij kan skiën. Ik heb daarna, ik denk, 40 jaar geskiet. En mag wel zeggen dat ik nu nu ik wat ouder ben eigenlijk... Uh, de, de slag een beetje onder de knie begint te krijgen. Je kunt bijna skiën. Ik dacht, ik dacht eigenlijk altijd van... skiën is uh, zo hard mogelijk naar beneden. En degene die in de weg staat... domme lul, moet je maar aan de kant gaan. Dus, en zo ging het ook met, uh, met bergen beklimmen. Ik bedoel, ja... Nou ja, wordt lachen, doe maar. Ja, ja. Um, David Gilmore. And where we start... Ja. Dat uh, zette jij op als je een nieuwe reis uh, ging ondernemen. Ja. Waarom? Ja, omdat je daar begon. Where Ach, we start. Uh, nu, je hebt het over, uh, we start. Ik krijg kippenvel, dat is zo'n bizar nummer. En, en uh, de, als je naar de tekst luistert... Uh, ja, dat, dat, is, dat is wat ik de laatste 20, 25 jaar gedaan heb. Ja, Nou, dan zou ik hem graag draaien. Want ik vind ja. altijd, als je het over muziek hebt, moet je hem draaien. Maar uh, ik heb uh, Ivan. Ik ken het niet. Ivan Kupala? Ja. Rosie? Ja. Is dat Russisch? Ja. Hoezo Russisch? Ik zat in de middle of nowhere. En uh, ik zat op het terras. Ja. En ik hoorde dit, de, deze muziek. En ik vroeg aan, aan het meisje wat bediende. Zei, Komt die muziek vandaan? Het was ergens in Siberië. En ik zeg, ouders oh, dat is een uh, cd. Ja. Dat wil ik <laughs> horen. Dat, dat wil ik horen. Ze zegt, nou, dat is goed. Nou, ze liep weg. En uh, twee tel later uh, kwam ze terug met de CD. Die is voor jou. Is toch uniek? En toen had je Rosie. Ja? Ja, nou laten we daarna gaan luisteren. Ik vind het van Russische muziek heel goed te doen, hoor. Lekker, hoor. Ja, <laughs> ja uh, Wim van Harskamp is de gast in dit uur van uh, De Nacht van Uw Leven. En eigenlijk mag je wel zeggen dat zijn passie bergbeklimmen is. Of eigenlijk die hele bergen, geloof ik. En je vertelde net een, uh, een cd, inderdaad met Russische muziek. Ik krijg hem in mijn handen, ik kan het dus ook niet lezen, dit. Nee. Dit zijn nou, je kan het wel ze... lezen, maar je begrijpt het niet. Nee, ja, nou, jij kan het ook niet lezen. Ik, uh, het, het zijn zelfs letters... die ik inderdaad niet, uh, niet kan benoemen. Maar uh, ja, dus... het zijn niet alleen die bergen. Het zijn ook die culturen. Het zijn ook andere... Uh, uh, invalshoeken, ander, andere muziek... die je interesseert. Je bent een, uh, Ben je op zoek? Uh, om, om, om wijs te worden in dit leven... heb je andere culturen... andere landen nodig. Ik heb... Uh, ik ken mensen die, met alle respect hoor... Ik ken mensen die de dorpsgrenzen niet uitgewezen zijn. Die nee. heel af en toe... Mijn voetbalclub was twintig uh, jaar geleden een reunie. En, en daar, daar was ik. En daar kom ik mensen tegen die bij mij op de lagere school zitten. Die uh, met het meisje uit de tweede klas getrouwd zijn. En, nou ja, goed. Dat is niet... Zoals mijn leven verlopen is. En ik wil niet zeggen dat ik daarvoor gekozen heb. Want kies ik. ik heb er niet voor gekozen. Dat is mij overkomen. Ja. En daar ben ik zeer gelukkig mee. Ja, maar... Want jij denkt ook eigenlijk, ik moet er niet aan denken. Altijd nee. in Blijswijk uh, Zelf, auto's spuiten. Zelfs niet in Nederland. Zelfs niet in West-Europa. Nee. Nee. Um, dat, dat bergbeklimmen. Hè? En dat ook een beetje roekeloos bergbeklimmen. Heeft dat nooit geleid tot... Um... Heb je al je tenen nog? Uh, ik even naar je schoenen. Ik heb je al je tenen nog? Uh, ik heb nog negen tenen. En ik, heb nog tien, ik heb nog tien tenen. Oh. Alleen er zijn er twee die iets minder uh, goed functioneren. Die zijn bevroren geweest? Uh, ja. Uh. En uh, zes vingers. Laat zien. Ja, die heb ik nog wel. Maar zodra het uh, naar het vriespunt gaat, doen ja. die verschrikkelijk pijn. Dat blijft uh, oh. uh, zo. Maar ik heb, ze, ik heb eigenlijk mijn vingers gered. Die, die vingers gered heb ik door eroverheen te plassen... op het moment dat, het, dat, het, dat ik voelde dat het niet goed ging. Want, wanneer is dat gebeurd dan? Dat was op K2. Ja. Maar goed, zoiets, zoiets, is, zoiets is voor mij een, een, een, een, een, een, een, een eremedaille. Ik wilde, ik wilde, en dan heb ik het over K2... Mm -hmm. Ik wilde mijn leven geven voor die berg. Ja. Nou, we begonnen dit, dit uur al met dat ik zei ik heb het nooit begrepen bergbeklimmen en dit raakt precies kijk nou ja, ik ben gewoon misschien ook een watje hoor maar ik moet er niet aan denken om een berg op te gaan wetende dat er zuurstoftekort komt dat er pijn komt dat er gevaar komt dat er uh... ja maar pijn is toch heerlijk nee helemaal niet ja, pijn is heerlijk nee je vindt... je schijt toch uit win pijn wie vindt pijn nou heerlijk ja, maar ik heb het niet over uh, ziekelijke pijn. Ik heb het over gezonde pijn. En dat is iets anders. Kijk, als je, als je hoge bergen beklimt... Als je hoge berg, dan krijg je iets, iets, iets uh, fatalisme over je. Ja. Het basale van, van menselijke instincten is angst. En, en, en als je dat een beetje kan onderdrukken... dan is ieder mens in staat om, om, om fantastische dingen te doen. Maar... maar op het moment dat ik mijn bedrijf had, uh, uh, mensen door de gebieden, uh, of met mensen door de gebieden heen lopen, waar ik zelf zeer gelukkig. Bent en geweest bent. Mm -hmm. En dan sta je op een beurs en dan zien mensen mij filmen. Ik heb van alle toeren die ik gemaakt heb, ik filmen. Behalve van K2, dat heeft een gesponsord uh, bedrijf. Dus gesponsor in die film ben ik kwijtgeraakt. Maar van mm. alle toeren die ik gemaakt heb, ik filmen. Die draai ik dan op een beurs. En dan komen mensen naar me toe die zeggen: Ja, dat zal ik ook wel. Oh, oh dat zou oh, ik zo graag een keer doen. Nou, dat let je. Ja, maar ik denk niet dat ik toestemming krijg van mevrouw. Ja, ja. Nou, dan moet je niet met mij meegaan. Wij krijgen problemen. Als je in de, in de, in de in middle of nowhere bent... En, en je denkt aan je vrouw of of te aan je vriendin... of weet ik veel wat, dan moet je niet met mij meegaan. Kijk, je moet je hart openzetten op dezelfde manier als ik dat doe. En dat wil niet zeggen dat je allemaal gelijk moet zijn als ik, als ik ben. Dat, zo, zo is het niet, maar als je niet... Ik kan ontzettend genieten als ik in, in Centraal-Azië ben... en ik doe daar mijn trektochten en ik zie iemand zijn statief opstellen... en twintig minuten nemen om een bloemetje te fotograferen. Ja, daar, krijg, daar kan ik tranen van in mijn ogen krijgen. Dan geniet je, dan ben je ergens mee bezig. Ik heb ook mensen mee gehad die er doorheen renden... en alleen om aan de buren te vertellen dat ze ook in Tibet geweest ja. waren. Ja, rot op, ja. moet je niet bij mij. Zijn. Dan moet je budgetreis <lacht> Griekenland doen of, of, of de daar Niet bij mij mee. Maar want we waren eigenlijk in het verhaal gebleven dat je nog een beetje zoekende was. Ja. Dat je eigenlijk begon met. Ja, ik, ik zeg risico's nemen. Jij zegt met onderzoeken en uh, uh, uh, uh, mogelijkheden onderzoeken. Um, hoe ontwikkelde zich dat? Uh, Robert die uh, die, uh, die ontmoet een uh, berg ja, ja mijn Oostenrijkse ja. Uh, uh, bergmaatje die ontmoet een meisje en die ging trouwen en op zijn braden of zei jij moet expedities gaan doen ja oké okay. expedities oké okay. oké okay. ja nou, dan kom je terug in Nederland en denk je, ah, expedities. Ja, en dan is er maar één die expedities doet en dat is Ronald Naart. Ah, dan hebben we hem weer. Ja, ja, ja. daar komt hij. En een gegeven moment... Uh, maar voor mij, wat is een expeditie? Een expeditie is uh, een reis naar uh, een berg en die proberen te beklimmen. Ja. Dat is dus voordat je bij een bepaalde berg bent, ben je... Ja, je, je hebt eerst je transporten naartoe uiteraard. Voordat je daar bent, heb je vijf, zes, zeven dagen gelopen om aan de voet van de berg te, te komen. Maar oh, daar gaat je... natuurlijk geen bus of zo. Nee. Weinig. Dan ja, ja. Ja. Ja. moet je lang wachten. Ja. Dan richt je een basiskamp in. Na verloop van tijd, als je geacclimatiseerd bent... kan je eens aan een beklimming uh, beginnen. Nou ja. goed, ik kwam terug in Nederland. en uh, ja, nou, er, is er, eigenlijk, er was er eigenlijk maar één die... Waar een kans mee zou zijn om expedities te doen. En ik had al helemaal geen zin om met een organisatie zoals NBV of Knaf of weet ik veel. Want dan moet je eerst zes weken moet je een knopencursus doen. Dan drie weken een spaltencursus. Een, een, een Spalten spalte zijn de, de, de scheuren in het ijs waar je in kan lazeren. En daar had ik helemaal geen zin in. Maar Wim, die cursussen die moet je doen zodat het minder gevaarlijk wordt. Ja, maar die kon ik ook zelf ontdekken hoor. Daar had ik de knap niet voor nodig. En een, touw, en een knoop in een touw liggen, dat leer ik binnen een uur. Echt, dat echt, heb echt een. De bergsportvereniging niet echt wil. Dus ik wilde alleen maar klimmen. Ik wilde alleen maar klimmen. En hoe het, hoe het, hoe het gedaan moest worden, dat haalde niet uit. Ik wilde klimmen. Nou, aan een gegeven moment kreeg ik een, een brief van Ronald naar: ik kon mee naar Mount McKinley in, in Alaska. Want je, je hebt toen wel uh, brieven geschreven naar Ronald Naar. Ja, om... om Voor om, die expeditie. Ja, om ja. te vragen van, van... God, ik zou dit ook zo graag eens een keer uh, doen. Ja. En op een gegeven moment inderdaad kwam er contact. Ook na heel veel bellen. En, en, en Tilke Lipman, zijn vrouw, toen, euh, zijn vrouw die, zij zei van nou Volgende week is hij thuis. En dan zal ik wel zorgen dat je contact krijgt. En inderdaad, ik kreeg dan een brief... Achteraf was het een, nou, niet achteraf, want dat wist ik wel. Dat was een, een uh, georganiseerde beklimming waar je, waar, je, waar je geld voor moest betalen. En, en uh, oké, okay, dat heb ik gedaan. Hoeveel moet je dan betalen voor zoiets? Ik geloof dat Alaska 8000 uh, gulden was. En hoe kwam je daar dan aan? Ging je ja, dan weer even aan het ik, werk als autospuiter? Nee, <laughs> ik, had, ik, had, ik, had, ik had geen geld. Ik, ging, ik kan me nog wel herinneren. Ik ging. Uh, nee, ik heb mijn auto verkocht. Voor, uh, voor uh, heb ik mijn auto verkocht. Ja, want dat was 7.000, 8.000 gulden. Ja. En, en ik heb mijn auto verkocht. En, en, en met veel overuren draaien en zo kwam ik, uh, kwam ik aan het geld. Ja. En, en uh, nou, dan vlieg je de halve wereld over. Dan vlieg je ineens van Amsterdam naar Alaska. Ja. En dan, ik begreep wel. Dat had ik wel snel in de gaten. Dat om dat geld terug te, te krijgen had ik, had ik sponsors nodig. En uh, nou ja, oké. Okay. Ik heb toen hele mooie uh, papieren laten drukken. Waarop stond wat ik ging doen. Met een foto erbij. En, en daar vond ik de sponsors uh, voor, die mij, die mij een bepaald bedrag uh, gingen betalen. Wat zijn dat dan voor mensen, die jou daar geld voor willen geven? Ik heb, uh, uh, ik heb dat gedaan met, uh, jongens, als jullie me nu geld geven... Dat waren bedrijven, waren kleine bedrijven, staalbedrijven in de omgeving uh, Berk-Noord-Oderdrijf, Blijswijk. Als jullie me nu geld geven en ik kom terug, dan ga ik voor jullie en het personeel ga ik lezingen geven. Dan heb ik nu uh, geld nodig. Nou, zo, zo, zo heb ik ook veel van mijn expedities uh, kunnen, kunnen regelen. Zo, ging, zo kon ik ook naar een 8000. Maar goed, we gingen naar, naar, naar McKinley toe in het vliegtuig. We vlogen de halve wereld uh, om. En, en uh, we zijn daar op skis omhoog gegaan. En we waren succesvol. Maar allereerst de echt grote berg. En dan nog wel de koudste berg ter wereld. Nou, Dat beklop ik ineens. Ik was ineens echt een bergbeklimmer. Ik hoorde ineens tot een uh, uh, beetje half bekende Nederlanders. Want in Engelreids was het al bekend... dat Nederlandse, een paar Nederlandse gasten uh, die berg opgegaan waren. En toen kwamen we terug. En in het vliegtuig werd al gezegd van... oh jongens, jullie hebben wat gedaan. We zagen er niet uit hoor. Ja, we zagen er juist wel uit met een grote baarde. We, ja. ja. we keken verwilderd. Indrukwekkend. Uh, we keken verwilderd. We kwamen terug in de civilisatie... Dus en met hoeveel mensen waren jullie toen? Met z'n vieren. Want, want uh, wat me inmiddels duidelijk is... een bergbeklimmer is eigenlijk een eindselganger. Uh, een een uh, iemand die vrij op zichzelf kan zijn. En jij houdt ook van alleen klimmen. Ja. Hoe is het dan om dan met z'n vieren te doen? Ja, lastig. Ja? Ja. Maar je bent ook van elkaar afhankelijk, ja. toch? Ja. Ja. Alleen... Uh, het, het, het, het vervelend... Nou, niet vervelend, maar... Uh, mijn connectie met Nederlandse klimmers is nooit helemaal goed geweest. Waarom niet? Omdat je nogal als, uh, als afzonderlijk, uitzonderlijk bestempeld wordt. Ik was iemand die, uh, die, die, die, die, die sponsors had. En, en, en dat werd uitgelegd als, als publiciteitsgeil. Oh. Terwijl ik inderdaad had van... Ja jongens, als ik een paar centen terug wil verdienen... Dan en je moest ook... wel. Ja. Ja. En als je mijn naam googelt... Dan krijg je vanzelf, ja, is wel uh, publiciteitsgeld. Nog steeds. Maar wat, hoe deden zij dat dan? Ja, dat weet ik niet. Ik heb, alleen, ik heb, ik heb me alleen een soort afzonderlijk gehouden. Want ik ging niet voor hun die berg op. Ik ging voor mezelf die berg op. Ja, ja. En, en uh, ik weet wel, Ronald Naar en ik... Wij waren de enigen die uh, konden skiën. Omhoog Op Toerski's omhoog is geen punt. Ja. En naar beneden met zo'n klote sleetje achter je aan... waar je telkens voorbij komt met al je bagage erop. Ja, dat viel niet mee. Maar we waren wel eerst beneden. We waren wel twee dagen beneden zitten, zitten wachten. Ja, twee dagen. Ja. Ja. Dus dat, dat viel wel mee. Ja, ja want je, nou, je, je bent afhankelijk van elkaar. Maar waarom wilden ze je wel mee hebben dan... Als er wat vooroordelen... Ik had 7.000 gulden betaald. Of 8.000 nee. gulden betaald. Kom op. Nee, maar de, de, ja, zijn er zijn nog zo weinig mensen die dat willen betalen. Dus uh, ben je toch uitzonderlijk met die wens om dat te gaan doen? Ja, maar ik begreep wel dat het... Eh, ik moest investeren. Ja. Dat begreep ik wel. Ik moest, om, om, om echt iets te kunnen doen moest, moest ik investeren. Dat, eh, dat begreep ik wel. Alleen, het, ja, ik had het geld er niet voor. Dus... Dan, dan betaal je ze. hier verkoop je auto en dan terug, en wil, wil je terug. Moet je weer hoef, verder, ja. Dan moet je wel verder. Ja, en, ja. En, en als je dat dan uh, met lezingen terug kan verdienen... Ja, dat had ik, dat had, zoiets had ik wel snel in de gaten. Ja. Wat dat betreft was ik wel vrij handig. Ja, en dat is ook mooi. Want dan kun je inderdaad met uh, uh, wat je graag wil doen... ook weer je geld verdienen. Weet ja. je, dan hoef je niet als je terug bent... Auto's te gaan spuiten totdat je weer kunt gaan. Uh... Nee, want daarna ben ik, uh, ben ik een soort met professioneel bergbeklimmer. Ja. En wat was het volgende? Kasje Broem 2, de eerste 8000 in, in de Himalaya. Ja, ik heb geen verstand van bergen, dus wat is nou het mooie aan die berg? Wat zeg je nou, Kasje Broem? Ja. Je hebt op, uh, op deze aardkloot heb je 14 8000ers bergen boven de 8.000 meter, ja. waarvan Mount Everest de hoogste is en waarvan, waarvan K2 de normaalroute route op K2. Je hebt verschillende routes. De normaal route op K2 van die kant, van Pakistan zijde, al de, de, de moeilijkste is. Karshenbroom 2 is een 8.000er, is 8.053 meter met de eenvoudigste uh, route, Nee, niet met de, maar met een van de eenvoudigste uh, routes omhoog. Dus ja. eigenlijk zou je die als een van de eerste. Als beginnend ja. iets verder gevorderde bergbeklimmer zou je die kunnen doen. Maar waarom ging je die dan daarna doen? Omdat ik daarvoor uitgenodigd werd. Aha, kijk. Ronald Nader ik... had een commerciële expeditie en nou, hij kende me nog. Niet omdat ik zo'n waanzinnig goede klimmer was, want ik weet wel dat ik op, op Mount Everest. Nee, op, uh, Gaat... op Mount McKinley. Oh, kostte het wel bijna mijn leven. Want ik, had daar, ik was daar ontzettend ziek van, uh, van, uh, van, van de hoogte. Dat wel. zie je toch? Ja, ja. ja, dat heb je niet ja. in de gaten. <laughs> nee. Want wat gebeurt er dan? Ach, je. je, je nou, op, op, McKinley, op McKinley viel het wel mee. Ik heb het onderschat. Omdat. Ik dacht, dat overkomt mij niet. Daar denk, denk je niet eens bij door. Alleen, het is. Ik, ik, ik, ik moet wel toegeven dat. Op die berg heeft er ook nog naar mijn, mijn leven gered. Ik, ik, ik zou gaan zitten, ik zou gaan slapen. En dan ben je, dan ben je gezien. Het is dan wel weer een ervaring die ik heb. En ik weet wel dat. Hij heeft van alles gedaan. Hij heeft met lieve woordjes gedaan. Hij heeft, heeft, heeft geschopt, hij heeft geslagen. En uiteindelijk heeft hij een touw omheen gebonden. En me naar beneden gehaald. Het merkwaardige is dat het maar 100 meter was dat hij naar beneden haalde. Daarna was het weer over. Ja, ja, maar die 100 meter had je nodig. Ja. Ja. En toen ben ik weer omhoog gegaan. En toen waren we succesvol. Oh, je bent me er ook wel in. Ja, maar toen, daarna werd je uitgenodigd voor die volgende... Ja, toen gingen we... Dat, dat was het echte werk. Want toen gingen we naar, naar Pakistan toe. En uh, toen gingen we de Himalaya in. En Kassebroem uh, 2, dat was de eerste echte berg. Achteraf. Ja. ja. En? Ja, geweldig. Ja. Fantastisch, van alles meegemaakt. Alleen maar Smaakte alleen maar naar meer. <laughs> ja, kijk, je maakt ook van alles mee. Ronald Naar daarna daar naar beneden. Die vond het nodig om, om, om met zijn parapant van die berg af te springen. Nou, hij heeft de berg niet eens gezien. Want hij is bij Paju Peak, uh, dus in de buurt daarvan, is hij omhoog gegaan. En en zo enger als ik ben. Ik had mijn tentje niet bij alle anderen gezet in een vallei. Ik had mijn tentje wat hoger gezet. Dat ben je toch zo, dus een lastpak, Wim? ja. Ja, daar ben ik altijd geweest. En daar ben ik voor de... met, name, met name voor de, voor de, voor de, de bergsportverenigingen ben ik, ben ik vrij lastig. Ja. Maar goed, ik had mijn tentje had ik op een hoge plateau gezet. En hij zou die berg op gaan. Wisten we het niet, hoor. of wist ik helemaal niet. Het was toeval dat mijn tent daar stond. Die dag daarna hadden we vrij. En hij zou een proefklim uh, uh, doen met zijn parapent. En ik zag het gebeuren. Want na drie, vier keren uh, mislukte het. Of, of na drie, vier een poging te doen... Uh, de, de vierde of de vijfde keer zijn paar schepte stenen. Die, die wing van hem die ging over de vloer, schepte stenen. Hij kwam los, hij vloog over de vallei, dat ding dat slaat om... en hij dondert naar beneden. Een meter of zeventig flikkert die, die naar beneden. En ja. hij komt op nog geen vijftig meter van mijn tent terecht... tussen de bosjes. Uh, dat ja, dat was Link. Uh. Ja, wat had hij? Och, zijn rug gebroken en, en, en, en zijn voet gebroken. Weet ik veel wat hij... Uh, was dat voor vooral? Of? Nee, nee, nee, nee. Ongelooflijk. Uh, we hebben, we hebben, ik, ik, ik vond hem in de bosjes, omdat mijn tent er vlakbij staat. En toevallig kwamen daar uh, twee... Er uh, was een, een, een Nieuw-Zeelandse expeditie. Rob Hall en Gary Ball. Holl en Ball. <laughs> Famous guys. Zes, zeven keer gidsen op Everest, hè? En, en die waren daar voor K2. K2 en Kassenbroem liggen bij elkaar. En, en omdat ik er het eerste bij was, kwamen kwam die mannen naar me toe. En zeiden: Ja, ja nee, nee, oké, okay, brankaarmaken. maken. Dat is eerst wat ze zeiden: Brankaarmaken. maken. Nou, ik heb mijn mond open staan kijken hoe die wassen branca maakten. Zeg van twee stokken, wat takken zo neer. En, en voorzichtig eruit gehaald, de is daarop gelegd, teruggebracht naar, de, naar het kamp. Uh, uh, uh, Rawalpindi gebeld. Je hebt dan van die. Telefoons, daar hadden op in gebeld... dat er een helikopter moest komen. Twee dagen later kwam er een helikopter. De nachten waren vreselijk. want Je hoorde een piepen en kreuken. En, uh, en, uh, dat was vreselijk. Maar goed, de helikopter is gekomen. En uh, ze hebben hem uitgevlogen. En het, het is toch wel weer goed uh, Ongelooflijk. Ja, ja, hij heeft daarna nog, nog wel geklommen. Ja. Ja. Ja. Heb je wel eens iemand zien sterven? Te veel. Ja? ja. En waarom gebeurt dat tijdens het klimmen? Uh, vaak is het de hoogte die mensen niet aankunnen. Ja. Maar daar, ik, wil, ik, wil, ik wil bergbeklimmen niet associëren met dood. Het gebeurt altijd. Ik hoor, ja. ook, altijd, ik hoor ook altijd mensen zeggen... Uh, ze hebben die bergen bedwongen. Ah, jongens, rot op. Je bedwingt geen bergen. Geloof mij nou, je mag ze beklimmen. En als, en als een berg het niet goed vindt, dan donder je eraf. Zo simpel is het. En, en ik snap niet dat er nooit iemand is die zegt... van, jongens, de natuur bedwing je niet... Nee. Je, je, je mag erop zijn. En als een berg het niet wil, dan gaat het feest gewoon niet door. En ja. zo heb ik altijd geklommen. En je ondernam steeds weer zo'n nieuwe avontuur. Ja. Je ziet iemand zijn rug breken, je ziet iemand overlijden. En je gaat toch weer naar die volgende berg. Ja. Dat, dat, is dat, de het een verslaving? Uh, verslaving is een zwaar woord. Ja. Het is een uh, drang. Een drang is het. Ja, ik, ik, je komt thuis van een expeditie en je zit alweer te kijken... twee weken later, twee weken later wil je alweer weg. Ja. Je zit alweer te kijken, wat kan ik doen? En dan, en dan, en dan kan je, als je je inschrijft voor, voor, een, voor een expeditie... dan, dan weet je dat je drie, drie, vier, vijf jaar later aan de beurt bent. En, en, en als de heren het, het goed vinden, mag je misschien komen... toen de tijd waar dat... Uh, overzijde mannen, mannen die in een achterkamertje zaten... te beslissen wie voor welke expeditie een permit uh, kreeg. Een, een, een uitnodiging kreeg. Nou, daar was Van Haskamp niet bij. hoor. Nee. En, zeker, en zeker niet met zijn grote mijl die, die elke, elke, elke vergadering nee. zei... dat het anders uh, moest. Die kreeg geen uitnodiging. Ja. Dus het enige wat ik kon doen... dat was dan maar zelf naar de minister van Toerisme... in Rawalpindi schrijven of ik misschien een, uh, een, een permit kon krijgen voor K2... Ja. En, en, en wat ik nooit verwacht had, dat het een jaar later kreeg ik bericht. Nou, als je nu even 10.000 dollar betaalt, mag je in 93 komen. Ik geloof 10.000 dollar. Ja. En toch maar weer doen, hè? Gelijk. Nou, nee, niet gelijk, want ik had geld niet. Nee. En dat moest ik heel stil houden. En je er nog het, even uh, ruimte om het wel te Ja, maar ik moest uitstukken. het ook heel stil houden. Want 10.000 dollar, ik geloof 8.900 dollar of zoiets. Ja, ja dat was voor, een, voor de gevestigde namen, was dat niet zo moeilijk. En, en, en, en je vliegt naar Rawalpindi toe, je zegt hier heb je 9.000 dollar, geef mij die permit. Uh, ja, dus ja, ik moest ja, het heel stil ja, houden ja. totdat ik het geld had. Handig ja. <laughs> Eerst maar even die David Gilmore, want ik heb hem. Oké. Okay. Nummer dat Wim van Harskamp draait als hij begint aan een nieuwe reis. Where We Start van David Gilmore. En die nieuwe reizen van Wim van Harskamp, die hebben dan meestal met klimmen te maken. Want hij heeft het afgelopen uur verteld over zijn beklimmingen van de hoogste bergen. Heb je komt er nog een nieuwe reis? Nee. Nee? nee. Waarom niet? Uh... Ben je te oud? Nee hoor, nee. Oh. Ik, uh, ik doe nu de dingen die ik leuk vind. En, en, nou, jij hebt volgens mij je hele leven de dingen gedaan. Die ja, maar ik heb de laatste twintig jaar ben ik wel met, met toeristen door gebieden gelopen. En daar hebben de toeristen, de mensen mij daar goed voor betaald. Laat ik dat vooropstellen. stellen. Ja. Door gebieden gelopen waar ik heel, heel erg gelukkig uh, ben geweest. En die mensen die presteren het om ergens in de middel of nowhere te gaan zitten zeiken... Over, over suiker wat niet in de thee is. En zit ja. op zes dagen, van de, zeven dagen van de bewoners de wereld en daar had ik geen zin meer in en ik heb gezegd ik ik ik stop ermee ja. ik heb mijn bedrijf weggedaan ik heb gezegd stop ermee want hier heb ik geen zin in ik heb geen zin om als slaaf behandeld te worden ja. want mensen denken dat je dat je dat je 24 uur per dag uh, voor voor voor ze klaar staat maar maar, maar zo is het niet hey. maar jij kunt toch niet zonder klimmen Nee, dat weet ik ook wel. Nou, ik, ik, heb, ik, ik, ik, kan, ik kan tegenwoordig kan ik goed zonder. En, en waarom, Astrid, ik, ik, heb, ik heb de wereld gezien zoals hij nog echt was. Als je nu in Laza komt, waar ik 22 keer geweest ben, dan zie je de skyline van New York. En wil ik niet zijn. Ik, als ik, als ik over, over het pad loop, waar, waar ik vroeger aan een, aan een schaapherder moest vragen, welke kanten aan moest houden om Noordwand Basiskamp Mount Everest te bereiken, dan zei. Nou. Probeer die kant eens. Nu moet je zes, 26 keer met je jaks van de weg af... omdat er een, een, een drive of een, of een, of ja. een cytosebus met toeristen aankomt naaien. Ik heb het meegemaakt in Noord van het in, in, van, de, van, de, van de Everest van Mount Everest... Zeven dagen lopen van de bewoonde wereld af. Daar komen mensen en die gaan zitten zingen... en we gaan nog niet naar uh, de tulp uit Amsterdam. Ik heb gelijk gezegd tegen hey, mijn groep, ga morgen weg. Hier wil, ik, hier, hier wil ik me niet mee associëren. Dat is het, dat is het meest erge wat er is. Nou, toen heb ik gebieden opgezocht waar geen toeristen komen. Nee. Siberië, of, Siberië, Iran, uh, schitterende gebieden. Tuva, wel eens van Tuva gehoord? Ja, ja, maar dankzij jou. Ja, ja. En het is echt een land, het is echt een land. Ja, Twee, ja. In 2000 heb ik een, een, een 33 jaar oude truck. Nee, dan, maar je vertelt, ja, daar ga je weer. Ja. Ik zie je, je straalt. Natuurlijk. Ja, En ja. dat is je passie. Ja. Je, maar je zegt, ik doe het niet meer. Nee, nee, niet meer zo. Kijk, nou, ik ga ja. straks met mijn vriendin, de, Paul, die wil een jaar naar China ja, toe. Waar komt jouw vriendin Paul vandaan? Paul, uit Amersfoort. Ja, maar hoe kom je eraan? Uh, op een reis. Ja? Ja. Ook een... Uh... Nee, wij hebben samen hebben we Taklamakon door, door Kruis Taklamakon. Kijk, Weestijn. is na iemand Weestijn, gevonden die ook... Uh... Ja, dat mensen is fantastisch. <laughs> ja. Ja. Dat is wel mooi, want je, je, van die kijken heb je dus iemand gevonden waar je dat mee kunt delen. Ja, maar we leven uh, een, een eigen leven... Dat, en, en, en dat is heel fijn. Zij wil een jaar naar China, omdat ik er daar naartoe gebracht heb. En toen ze de eerste keer met mij contact had van... van uh, ik wil tackelen maken door, heb ik al gezegd van... dat is prima, maar houd er wel rekening mee dat het staatsgevaarlijk is. Want de rest van je leven blijf je daar dat gebied verlangen. En dat is zo. Ja. En nu wil ze voor een jaar daar Engelse les of, of, of, of, of cursus uh, gaan geven. Geweldig, toch? Ja. Nog iemand die de passie gewoon achterna gaat. Ja, ja. zij heeft alleen hoogtevrees. Dus zij zal de bergen beklimmen. Oh. Ik heb het één keer met haar gedaan, op schiet. Ja, wat vlak. Beklimmen bedoel je, ja. ja. ja. ja. Zog, uh, die tatoeage, wat is dat voor. Even oh, snel dat... hoor, want ik heb nog één vraag. En oh, nog twee dat was het. Uh, Toek 16 was ontzettend dronken op uh, Katerdrecht, een deel van Rotterdam. Daar Ach. in de buurt. Zondagsmorgen was ik wakker. En uh, mijn moeder zegt: Wat doe jij nou? Ja. Oh. En wat ja. is het? Ja, het moest een zwarte kat voor zijn met nummer 13. En, en nummer 13 zat er aan. Oh, geluk. ik zie hem nu, ja, de ja, kat. Ja, het, het is wel een beetje geluk. een puzzeltje. 13, 13 ja, ja, ja. Dat ja. Dat past er bij je. Dat zijn de meest vreemde dingen gebeurd op de 13. Dat past bij je. Ja. Wat is je mooiste ervaring met een berg? Mijn mooiste ervaring toen ik s'nachts om 1 uur door de ijsval van uh, K2 liep. Ik, ik word emotioneel. Mm -hmm. Door K2 liep en de, de ijsttoren verlicht werden door de maan. En, en ik heb daar gezeten. En ik heb, ik heb toen werkelijk gedacht, hier mag ik zijn. Hier mag ik zijn. En, en ja, dat was zo'n vreselijk vreselijk mooi moment. Vergeet mijn leven lang niet. Maar zo. ook Taaklamakan ook, uh, woestijn, waar ik op een zonduin zit. Waar, ik, waar mensen voor me uitlopen die ik gewoon uren laat gaan. En wat ik, wat, ik, wat ik film. En dan zit je in stilte, in absolute stilte. Weet je wat absolute stilte is? Weet je wat absolute... Nou, niet zoals jij het ervaren hebt, denk ik. Nee, maar Absolu jij bent graag in het niets. Ja. absoluut uh, is donker. 100% donker, weet je niet waar je meemaakt. Ja. Wil je sterven op een berg? Ja, tuurlijk. Ja? Ik sterf. Nou, uh, ik, ik ga niet zeggen dat ik op een berg sterf. Maar als ik zo ver ben dat ik voel dat het einde nadert... zullen ze me niet vinden. Nee, dan ga je als die zwarte kat... Ik ga voor K2 zitten. K2 is mijn berg. Ja. dan ga ik voor zitten wachten. Ja. Zoals een oude indiaan daar zit, met zijn pijp. En, en, en, zo wil ik ook gaan. Ja. Ik ga me niet hier... Kom op, hè. Ik ga me hier niet in de grond zitten. Dus <lacht> niet in Blijswijk. <lacht> uh, niet in West-Europa. Nee. nee, want ik denk niet meer in grenzen. Ah. Ik denk niet meer in grenzen. Dus nee. ik, we zijn, ik, ik, ik kan niet over andere oordelen. Dat doe ik ook niet. We zijn wereldburgers. En, en. Iemand heeft ooit grenzen bedacht. Nou, Gelukkig beginnen ze nu te begrijpen dat dat, dat, dat geen zin heeft. Mensen vertrekken toch... Ja. Ook nooit een Nederlandse vlag op een berg plant. Oh nee, nee, nee zo nationalistisch ben ik niet. Nee, nee. nee. Dank je wel voor je verhaal, Wim van Harskamp. En dat je ons even mee nam naar al die bergen. Graag gedaan. Ja. Een uur is te kort. Ja, hè? Ja. Ja. Nou, wie weet komen we er nog eens uh, op terug. Dank je wel dat je er was. En ik ben heel erg benieuwd wat je nog meer gaat ondernemen. Nou, we gaan het vast wel een keer horen. Maar het komende uur is er weer iemand anders te gast in de Nacht van uw Leven. De Nacht van Uw Leven is een programma van Omroep Max.